Italië weigert een eigen kustwachtschip vol migranten te laten aanmeren... in Lampedusa, melden Italiaanse media. Eerder werden al schepen van hulporganisaties geweerd... maar nu ook die van de eigen kustwacht. Aan boord zijn 135 migranten... die vlak bij de kust bij Libië zijn gered door een visserschip. Daarna gingen ze aan boord van het Italiaanse kustwachtschip. Minister Salvini van Binnenlandse Zaken eist... dat de geredde migranten over de rest van Europa worden verdeeld... voordat ze aan land worden gelaten. Voor de tweede dag op rij is het kwik tot boven de 40 graden gestegen. Het KNMI meldt dat rond 4 uur 40 graden rond is gemeten in Volkel. In de beeld is het datumrecord gemeten. Rond 2 uur was het daar 36 graden. Niet eerder was het daar zo warm. De verschillen in het land zijn fors, terwijl in het zuidoosten records sneuvelen... is het in het zuidwesten niet warmer dan 26 graden. Later vanmiddag in en de avond worden op de warmste plekken buien met onweer verwacht... mogelijk ook met wateroverlast. Het weer zonnig en erg heet. Morgen wordt het in het zuiden maximaal 27 graden. Ook dan kans op een paar stevige onweersbuien. In het noorden en oosten kan het nog wel meer dan 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nog een kwartier vertraging in Noord-Holland op de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland. Tussen Den Oever en Kormer de Zand. En het komt door werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Luis lief, dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. En nu het weekend in. Wat? Так. Johnny, Johnny, Johnny La gente está muy loca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 La gente está muy loca. Ca Santa esta muy loca. Loca. Loca. Loca. loca, what the fuck? Dat dan wat Canta esta muy loca, Loka, Loka. Loka. what the fuck? Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is hier At night she's screaming, oh, ma-ma-ma Building for show? I'm working hard just to blow on the low. You ain't know? I got that land back in dreams when I'm cruising through these streets. Got that bad bitch on my side. Better than no shit like for my team. Around me, that's the definition of cream. Claim me city, me with you, Just don't make it out of 18. See that first body go down, cause I was 14 and 13. All about the dreams, all about the money, fuck for real. Cause that's very yeah. God, thinking of a scene of a movie. Yeah, brain open, that stupid. Trying to go to war with me, I'll be suited. let's do it. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. But you, but hands up. Boy, boy, boy, Yeah, yeah, yeah Leevoort heeft het. En jij beleefd het. Tijd, tijd, tijd, tijd,